Het bezoek heeft bijna een uur geduurd. Rutte had een cadeautje voor Obama meegebracht. Een shirt van het Nederlands honkbalteam dat vorige maand wereldkampioen werd. Achterop staat het nummer 44 voor de 44ste president van de Verenigde Staten. Ex-president Bakbo van Ivoorkust is op het vliegtuig gezet... naar het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zeggen een van zijn advocaten en een openbaar aanklager in Ivoorkust. Bakbo vertrok rond 7 uur vanochtend uit het noorden van Ivoorkust. Hoe laat hij aankomt in Den Haag is niet bekend.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 Het weer, vanavond en vannacht regenbuien met kans op windstoten. Morgen wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Vanaf donderdag een overgang naar herfstweer met regelmatige regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is de Rijkswaterstaat bezig... met het opnieuw richten van bepaalde beveiligingscamera's. en Daarom staat er nu een file tussen Woerden en Nieuwebrug van 2 kilometer.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 Goedenavond, het was vandaag bij Ajax, the day after the night before. De ledenraad heeft vanavond in grote meerderheid besloten... de voltallige RVC te verzoeken op eigen beweging als college terug te treden. Dat gebeurde afgelopen nacht en ondanks dat verzoek van de ledenraad... wil de Raad van Commissarissen het strijdtoneel nog niet verlaten. Over het machtsvacuum bij Ajax praat ik zo meteen met Arno Vermeulen. FC Groningen kreeg afgelopen weekend een flink pak slaag van PSV. PSV speelt vanavond niet met 11, maar met 12, 13, 14, misschien wel 15 spelers. Want die van Groningen geven voortdurend de bal aan PSV. Desondanks wordt juist nu het contract van de trainer van Groningen... Pieter Huistra met een jaar verlengd. We horen zo meteen waarom. We blikken in het komende uur ook vooruit op het WK Handbal... en de Nederlandse kampioenschappen zwemmen. Een van de trekpleisters komend weekend in Eindhoven is Ranomi Kromo-Wijjojo. Een echte BN'er is ze inmiddels, want behalve in het zwembad... is ze ook te bewonderen in commercials. Je hele leven draait om. Ja, constant. In de kleedkamer. Ook wel eens op het startblok. Zelfs tijdens de huldiging. Het is gewoon nooit genoeg. Ik moet nu sporten. En aandacht straks voor voetbal in Spanje en Italië... wedstrijden van Barcelona en de koploper in de Serie A Juventus. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Bijna 22 uur zijn verstreken na de lederaadsvergadering van Ajax. De vergadering waarin het vertrouwen werd opgezet, opgezegd... in de complete raad van commissarissen. Het is nog steeds de vraag of er snel een einde komt... aan de strijd binnen de clubleiding. Arno Vermeulen, goedenavond. Goedenavond. Daar zitten we weer, zou ik hm. bijna willen zeggen. De commissarissen eh, lijken nog niet van plan om op te stappen. Jij hebt een officiële verklaring ook. Hè. Um, hoe schat jij dat in eigenlijk? Want de ledenraad mag adviseren. Je hoeft dus niks. Maar gaan ze uiteindelijk luisteren? Nou ja, het is relatief vers. Hè. Um, gisteravond rond een uur of... 12 kwam dat telefoontje dan van Rob Been jr. Uh, dit geval is Steven ten Haven. Namens de vier van de Raad van Commissarissen... ging het telefoontje van K. Molenaar richting het huis van Johan Cruijff. Ja. Ja, dat je zegt van, ik wil wel even daar de gevolgen van onder ogen zien... en kijken wat ik daarmee doe, is niet zo raar. Uh, en dat gebeurt op dit moment. Uh, en er is inderdaad een verklaring uitgegaan van de Raad van Commissarissen... waarin ze ook aangeven dat ze eigenlijk nog geen uitleg hebben gehad van het uh, besluit. Dus ze willen wat meer achtergronden uh, weten. Ze willen graag een gesprek... Uh, buiten die toelichting. En dan zeggen ze zelf, dan gaan ze hun positie heroverwegen... Herover, en indien nodig terugtreden. Dus ze laten die uh, mogelijkheid zeker open. Maar wanneer, dat is nog volkomen onduidelijk. Maar wat willen zij zich dan nog hebben uitgelegd? Je kan ook zeggen, als je gewoon naar de tv hebt gekeken vandaag... Dan heb je volgens mij de verklaring gezien van Rob Been... de voorzitter van de ledenraad. Dan weet je toch hoe het zit. Dan kan je nu toch gewoon zeggen... nou, wij gaan er naar luisteren of niet? Ja, dat is zeker een optie. Alleen ten aarde denkt er blijkbaar anders over... met zijn leden van de Raad van Commissarissen. En ze willen een gesprek. Ach, kijk, je bent aangezocht om een klus te klaren. maar dat is natuurlijk gebeurd met deze Raad van Commissarissen. Die hebben daar een paar maanden heel veel tijd in gestoken. Ze hebben een...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 uh, uh, hulp willen geven aan de directieleden die zij benoemd hebben. Want uh, dat blijft natuurlijk een hele rare kronkel in het hele verhaal. Ja, daar hebben we het dan zo uh, nog even ja. over. Eerst nog even, want voor de duidelijkheid, we hebben het over... De vier, daar, die hebben een verklaring afgelegd. taal nog teken officieel van Johan Kruijf. Nee, wij hebben ook geprobeerd om in contact te treden. Dat is niet zo makkelijk. Sommigen zeggen van wel. Uh, met <laughs> Barcelona en met Johan Cruijff. Uh, want natuurlijk willen we ook zijn reactie hebben. Key Molenaar deed dat gisteren namens hem. Maar het lijkt me altijd prettiger om hem van hem te hebben.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 reageren en gaat daar zelf nu weer op nee, dan, ageren? Dat, dat, dat, dat lijkt me logisch. Dat hij, hij zal natuurlijk niet zeggen vandaag ik stap op en dan misschien maar afwachten wat er met die andere vier gebeurt. En stel dat na een paar weken of langer, een paar maanden, er komen we ook zo nog op, zou blijken dat ze, dat ze toch zouden blijven. Dus zou hij dat zichzelf nooit uh, Dus ook uh, nooit dat kan ook weer een strijd op zich worden. Nou, hij als zal, die blijft, dan blijft die ook. En als die niet dat, blijft, dan, dan gaat hij misschien ook Hij zal ook maar. zeker even afwachten wat de, andere, wat de andere vier doen. Hij heeft gezegd, ik wil niet meer met die vier uh, in de raad van commissarissen zitten afgelopen weken. Dat was natuurlijk een belangrijk een stap van uh, van kruif en nu vraagt dan de ledenraad aan alle vijf om te om te vertrekken nou kruif zal even afwachten wat de andere wat de andere vier doen en die nemen even hun tijd en zullen ook bijvoorbeeld met uh, met fagaal uh, en blind en drukke boom overleggen ja we gaan even terug naar gisteravond laat. Na de lederaadsvergadering gaf de voorzitter van de ledenraad Robbeen Junior een toelichting. Vlak daarvoor stond Kea Molenaar de peste te woord. Hij is een van de leden die het beleid van Johan Cruijff steunt. We maakten een compilatie van wat Kea Molenaar en Rob Been Junior... vertelden over het besluit om het vertrouwen in de raad van commissarissen... op te zeggen. Wij hebben, zoals het betaald de commissarissen... voordat we jullie hebben geïnformeerd... van ons besluit op de hoogte gebracht... Ge en um, wij gaan er morgen waarschijnlijk een waarschijnlijk antwoord op uh, krijgen. Um, ja, er is uh, inderdaad aan het einde van de vergadering, daar hebben we zelf op toegezien, ja. is er contact geweest. Ik heb zelf met Johan gebeld en de voorzitter van de ledenraad heeft uh, de met de andere mensen van uh, de raad van commissarissen gebeld. Ja. Ik heb inderdaad uh, met Steven ten Haven gesproken, die heb ik het uh, besluit medegedeeld. En die heeft mij gezegd dat hij daar een nachtje over gaat uh, slapen. Zeker nadenken. Robeen heeft, heeft medegedeeld dat uh, Steven Tenhaven het sportief heeft opgevat. Mm -hmm. En uh, dat hij uh, het zou melden aan zijn overige medecommissarissen. En uh, ja, dat hij het uiteraard teleurgesteld, dat begrijp ik. Nou ja, zoals het voor ons een hele moeilijke vergadering is geweest met een heel moeilijk besluit. Uh, ja, is dit voor niemand een hele prettige mededeling? Dus... Dat, dat, daar gaan die mensen natuurlijk met elkaar over spreken. En dat zullen we moeten respecteren, dat standpunt wat ze daarover gaan innemen. Ik kan me niet voorstellen dat ze koet willen blijven zitten nadat, ze, nadat het vertrouwen in ze is opgezegd. Maar dat weet je maar nooit, dat moet je afwachten. Ja, wij hebben een hele moeilijke vergadering gehad. Het is een heel moeilijk besluit geweest. Uh, ja, zoiets gaat gewoon niet in je koude kleren zitten, niet voor de leraarsleden. Uh, ook waarschijnlijk niet voor alle commissarissen waar we ook re rekening mee moeten houden. Uh, Johan's uh, reactie die was, uh, die was helder. Die had hier al met dit scenario rekening gehouden. Ja, één ding is uh, heel, de, heel duidelijk. Wij, uh, wij hebben ook als lederaad uit, uitgesproken dat geen van de commissarissen ook nog terug zal komen in een formele rol als commissaris bij ASNV. Als het aan ons ligt. Ik ben niet tevreden in die zin dat ik tevreden ben... over alles wat zich heeft afgespeeld de afgelopen maanden. In tegendeel. Mm. Alleen, ik ben wel tevreden met het verloop van vanavond. Omdat in mijn ogen het niet in het belang van AIS was... dat deze raad van commissarissen... die echt met elkaar aan alle kanten overhoop lag... dat die voortging. Dat ging niet meer. Ik bedoel, dat was voor iedereen evident. En uh, wat dat betreft ben ik blij... dat de meerderheid van de, een grote meerderheid van de ledenraad... het vertrouwen heeft opgezegd. Ja. Zoals een... Uh... De befaamde AIC zegt, worst eet je in plakjes. We hebben vanavond een hele moeilijke uh, plak van de worst afgesneden. Dat, uh, ik wil bijna zeggen dat we dat met een heel bot mes hebben gedaan... maar we hebben dat uh, op een elegante wijze proberen te doen. Dat is een heel moeilijk besluit waarvan we ons ook realiseren... dat dat ook bij de betrokken personen wel eens heel uh, zwaar en uh, moeilijk kan, kan zijn... Maar we, we hebben als lederaad vanavond dit ei gelegd... en morgen is er een nieuwe dag. Ja, zo'n ei leggen, zou dat nou moeilijk gaan? Want ze komen nu natuurlijk naar buiten met een gezamenlijk standpunt... en de stem van Robbeen klinkt altijd heel vriendelijk en heel aardig. Maar hoe gaat dat dan op zo'n avond? Want ook daar zul je twee kampen hebben, misschien wel drie. Nou ja. Het zou mooi zijn als dan in de openbaarheid zo'n avond live op televisie zou zijn. Ja, dan stonden er toch met leuk, veel camera's ja, op dat arena. Uh, CDA-congres achter nou ja, de Precies, uh, vaak natuurlijk de dagen daarna druppelt er wel iets door over de sfeer in die uh, vergadering. Dat is op dit moment uh, uh, nou eigenlijk Sumier, uh, sumier geweest. Dus wat er precies zich afgespeeld heeft in die vier uur. Of er andere zaken ook in, in stemming zijn geweest, is niet, helemaal, is niet helemaal duidelijk. Maar je zag <laughs> alweer trouwens uh, het mooie interpretatieverschil. Keeën Molenaar zegt. Ten Haven heeft het sportief opgevat. Ja. Nou, dat is wel een mooie rode draad van de afgelopen weken volgens mij. Want uh, het lijkt tot. Echt toch op alsof Ten Haven daar anders over denkt. Als je de reactie leest van vandaag. En ook Robben Jr. zegt iets anders. Die zegt: nou, Hij ging er een nachtje over slapen. Dat is nou niet bepaald dat je zegt. Uh, ik val het heel sportief op. Uh, dat vond ik wel weer opmerkelijk. Maar. Nee, de sfeer van zo'n avond zal zeker uh, verneinigd zijn. We weten dat die meerderheid uh, er inderdaad was, een ruime meerderheid. Uh, er zou een verhouding zijn geweest van, ik dacht, 18 tegen 4 ongeveer in die, uh, in die stemming. Dus uh, daar is geen twijfel nee, over. Iedereen, dan... iedereen stond wel achter dit voorstel van Van, van Os om het op, uh, op die manier te doen. En daar ook aan te koppelen dus dat ze deze mensen niet meer terug willen zien... in een toekomstige raad van commissarissen. Hmm. Nou, Als ze nou besluiten zelf om niet op te stappen... Mm -hmm. Blijft het dan zoals het is? Of kunnen er dan andere dingen in werking? Nou... Het kan in ieder geval een tijdje duren. Uh, de, de, het kan tot eind januari duren als ze niet opstappen voorlopig. Ze hoeven nu niet op te stappen. Hè? Er is een gevraagd om op te stappen, om dat vrijwillig te doen. Nou, als ze dat naar zich neerleggen en ze wachten gewoon op de formele procedures... die Ajax moet doorlopen om de Raad van Commissarissen weg te sturen... dan zitten we uiteindelijk in, uh, in eind januari. Uh, dan is er een, een ingelaste, althans die moet er uitgeschreven worden... maar je mag aannemen dat dat gebeurt. Dan komt er een, een uh, aandeelhoudersvergadering... Uh, er is er 1 op 12 december, maar daar staat het niet op de agenda... en kan het ook niet meer op de agenda komen. Dus dan moet er een nieuw worden uitgeschreven, dan zit je in eind januari. En dan inderdaad moet uiteindelijk de Raad van Commissarissen uh, weg. Uh, dus als ze zouden willen, dan kunnen ze daar nog wel een tijdje aan vastkoppelen. Dat, dat kan een, een functie hebben, laten we iets weten. Ja, uh, Doe, noem er ja, een dan. Nou ja, Van verhaal hè, uh, is, uh, is natuurlijk belangrijk in dit verhaal. Die heeft een handtekening gezet, is daarna vertrokken voor een reis door Azië... en kijkt elke dag in de kranten wat er nu weer gebeurd is bij Ajax. En het gaat ook voor een deel over hem. Ik kan me voorstellen dat het voor hem wat ongemakkelijk wordt. De mensen die hem aangesteld hebben, zullen tussen nu en eind januari het veld ruimen... Uh, en wie komen daarvoor terug? Hè? Want er komt uiteindelijk een nieuwe raad van commissarissen... ook uh, uh, na die tijd... Uh, ik kan me voorstellen dat als hij per 1 januari gaat beginnen... waar hij naar streeft, dan moet er nou wel een, een contract dus, komen met Bayern München. dat is nu een afkomst. pikante datum aan het worden ook. Dat, dat is een heel Want Het kan heel datum. goed zijn dat die raad van commissarissen die hem heeft aangesteld... het dan nog zit, omdat ja. ze dat zelf graag willen. En het extra belangrijk is dat Van Gaal dus ook dan begint... en niet per 1 juli. Uh, dan, dan zou er in ieder geval nog een periode zijn... dat ze samen uh, de baas zijn bij, uh, bij Ajax... en een aantal dingen kunnen regelen. Stel dat die raad van commissarissen wel deze week zegt... nou, hebben we het nu echt gehad, het is allemaal prima zo. Uh, we stappen eruit. Uit, dan komt Vergaal daar per 1 januari misschien binnen... in dat mooie kantoor in de arena. En dan zijn die mensen weg. Dat ja. geldt ook een beetje voor Danny Blind... wiens een situatie natuurlijk ook al precair is... Hè, want zijn functie bestaat dan officieel niet. Krijg heeft het vertrouwen gegeven aan Jonk en Bergkamp. Blind is daar boven gezet. Dat is ook niet zo gemakkelijk natuurlijk. Uh, ook niet naar alleen van wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Ook met zijn positie. En vervolgens is weer de Raad van Commissarissen weg... die ook Blind aangesteld heeft. Dus dat is, dat is voor die mensen uh, uh, uh, nou, ja, niet, een ideaal, niet een ideale situatie. Dat is ja, even, En het raad mis... is misschien wel dat de benoeming van Danny Blind nog steeds staat. Dus die zou toch formeel nog steeds uh, gisteren begonnen kunnen zijn? Aan uh, die nieuwe functie? Ja, daar is hij ook mee begonnen. Ja. Hij, hij is daarmee begonnen met die, uh, met die functie. En dat kan ook niet uh, voorlopig teruggedraaid worden. Alleen inderdaad, die functie, die functie uh, bestaat niet volgens het uh, technisch plan... dat Johan Cruijff heeft neergelegd. Daar zit natuurlijk wel een soort frictie in. Maar die bestaat dus nu, hij is begonnen en niet iedereen accepteert dat dan. Dus bestaat die functie dan ook echt? Is het niet heel erg vreemd wat daar dan op dit moment gebeurt? Natuurlijk is dat vreemd. Dat is een soort krachtenveld dat zich gaat vastgrijpen de komende tijd. Daar bemoeit Strukkerboom zich heel erg mee nu. De interim algemeen directeur, die leidt ook al die gesprekken zoveel mogelijk op de toekomst. Dat is iemand waar de mensen nu al vrij snel vertrouwen in krijgen. Dat hij daar hard aan het werk is en dat dat goed loopt. Uh, en die, uh, die, die moet daar proberen om in die redelijke chaos... die er natuurlijk is op dat gebied, waar heel weinig vertrouwen is... om ervoor te zorgen dat mensen goed gaan samenwerken. Want ja, En lukt dat hem, hem wel, want hij is ook benoemd door die vier. Natuurlijk, is hij is ook benoemd. Dus ook hij is die, is die uh, uh, mensen al snel misschien uit het oog verloren straks. Nou, dat is een kwestie van een enorme jungle... waar je stevig in je schoenen moet staan, wil je daar overleven. Ja, alles samenvattend, is het dan nog uh, slim om dit nog lang te willen rekken, kunnen die mensen niet beter allemaal zeggen... we stappen nu op voor de goede zaak? Want jij omschrijft nu al twee gevallen van mensen die in functie zijn... maar die volgens waarschijnlijk een heleboel mensen die daar nu werken... ik noem maar even het Kruifkamp, die je die, die, die dan samenvat als het Kruifkamp... ja, die accepteren dat helemaal niet... Ja. Dus, dus ja, is het dan werkbaar in Maar je doelt nu op die directeuren die daar, ja. Ja, die daar zitten. Ja, ja. Die, die zullen toch niet zo snel daar uh, vertrekken. Omdat ze uh, uh, en de baas zijn, wat natuurlijk wel uh, belangrijk is. Uh, uh, dat is onomstreden. Uh, zoals Turkebam algemeen directeur is, ben je algemeen directeur. En moeten dan er in principe toch wel luisteren wat jij, wat jij uh, uh, bedenkt. Ja, en ze hebben wel in hun hoofd om daar wat van te maken. Dat het niet makkelijk is, is duidelijk. Nou zijn de meesten wel wat gewend. Cruciaal is natuurlijk wel straks, wie komen er in die nieuwe raad van commissarissen... als deze uh, RVC uh, Wie wilde nog? Nou... Dat is een hele goede vraag. Wie wil er nog? Want je zal eigenlijk natuurlijk wel gek zijn. In het persbericht van deze RVC staat niet voor niks het woord nieuwe vrijwilligers. Dat hebben ze er zeer nadrukkelijk ingezet om nog even aan te geven. Denk u erom. Vrijwillig zijn, Wij ja. waren heel vrijwillig. we hebben ja. daar geen euro aan verdiend en we hebben daar een paar duizend uur langzamerhand ingestoken. Welke nieuwe vrijwilliger ga je vinden? Met het cruciale gevaar dat mocht er toevallig iets gebeuren tussen Kruif... die dan op afstand vanuit Barcelona dingen zegt... En, nieuwe, en een nieuwe raad van commissarissen, dat, dat, dat ze weer de kop van je het kunnen zijn natuurlijk. Ja. Dus, en vrijwilligerswerk moet in het algemeen toch ook een beetje leuk zijn. Dat doe je over het algemeen een beetje voor je lol. En niet om door iedereen uitgejouwd te worden, bedreigd, bedreigd te worden, laten we dat niet vergeten. Want dat is de raad van commissarissen volop overkomen. In die sfeer is het natuurlijk de laatste weken gegaan. Ook kinderen van de leden van de raad van commissarissen zijn erin betrokken. Dat is allemaal ontzettend schofterig en ja. kan natuurlijk niet door de beugel. En dat zijn allemaal wel waarschuwingen voor toekomstige uh, uh, Ajax-leden uh, en fans... die zich beschikbaar zouden stellen voor zo'n uh, uh, zware functie. Ja, en los daarvan houdt het natuurlijk ook een keer op met echt capabele mensen... als je al zoveel mensen hebt geprobeerd. Ja, ambitieuzer zullen er wel zijn, maar of ze capabel zijn, dat is ja. de vraag. Dan snap jij ook zo naar het einde van deze stammenstrijd, Arne? Nou, ik wou één voorstel in ieder geval doen. Dat als er winterstop is en de voetbal stil ligt... dat ook dan deze controverse gewoon minimaal drie, vier weken even stil ligt. Als ze dan door willen gaan, dat ze dat gewoon weer doen op het moment dat er gevoetbald wordt. Dat lijkt me, dat lijkt me wel heel eerlijk. Ik ben heel erg voor. Dank je wel. Het zou uiteindelijk zomaar het lijflied kunnen worden... van alle leden van de raad van commissaris bij Ajax. I just want to run away van Jamiro Kwaai. FC Groningen trainer Pieter Huistra heeft een zwaar weekend achter de rug. Zijn ploeg werd geslacht door PSV. Groningen verloor met 6-1. Maar Huistra bleef cool na die wedstrijd. Ja, dan sta je met 3 achter in de rust. En dan eh, hebben we goede voornemens. Dan, hè, dan, dan slaan we dan een keer met de vuist op tafel. En dan heeft iedereen het idee van, hè, dat het veel beter moet. En dan krijg je direct de vierde tegen. Ik moet wel zeggen dat we daarna wel iets beter in de wedstrijd kwamen. Maar ja, het was uh, niet goed genoeg vandaag. En ik moet eerlijk zeggen ook een compliment aan de tegenstander geven... want die hebben het uitstekend gedaan. Bij sommige clubs kan het onrustig worden na zo'n dikke nederlaag. Niet bij FC Groningen, want die club verlengde vandaag... het contract van Pieter Huistra met een jaar. Straks horen we waarom. Nu eerst gaan we naar AZ. Um, het zijn mooie tijden voor AZ-aanvaller Roy Berends. Zijn goede vorm dit seizoen bezorgde hem kort geleden... een plek in het Nederlands elftal. En deze week mag hij het op twee andere fronten laten zien. Morgen in de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen Malmö. En komend weekend bij zijn oude club in Heerenveen dus. Aan het einde van de transferperiode de Berends Heerenveen voor AZ. Rob Fleur vroeg hem naar welke wedstrijd hij het meest uitkijkt. Uh, dat is een moeilijke. Ik, uh... Nou goed... Uh... Europees is natuurlijk altijd mooi en ik denk als we, als we winnen tegen Malmö, dan we het een heel eind zijn. En uh, ja, daarna komt, een, uh, komt voor mij een mooie pot Heerenveen. Dat is natuurlijk ook iets apart, maar uh, ja, voor mij, ik leef eerst naar, uh, naar de eerstkomende wedstrijden, dat is Malmö. Weet je de status van AZ de voorbije jaren in uit te strijden op Europees niveau? Ik ben, er niet echt, uh, ik ben er niet echt, zeker niet mee bezig geweest, maar het zal, niet, uh, het zal niet denderend zijn geweest, anders uh, krijg je die vraag niet. Nou, zal je helpen, in september 2007 is voor laatst een uitwedstrijd gewonnen. Nou goed, uh, die dingen zijn allemaal uh, om te verbreken. En uh, ik denk dat wij thuis hebben laten zien dat we een, uh, dat we een betere ploeg hebben, dat we, dat we meer kwaliteit hebben. Dus uh, we proberen deze wedstrijd zeker uit een mooie, mooie resultaat neer te zetten. Waarom is het verschil zo groot bij jullie? Uh, in, in, in de competitie heb je er minder moeite mee, maar waarom is het, zo, het verschil is zo enorm? Ja, goed, Het is gewoon een kwestie van ombuigen. Volgens mij had de AZ vorig seizoen ook een probleem met uitwedstrijden. En daar hebben we nu, uh, nu totaal niet. En we hebben uh, de uitwedstrijd tegen Garkov en tegen Austerwin gewoon goed gespeeld. Maar toch uh, gelijk spelletjes. Uh, elke keer gelijk spelletjes waren. Dus het is nu belangrijk om, om een keer de drie punten, uh, punten mee naar huis te nemen. En uh, dat zal ons ook direct misschien wel plaatsen voor, uh, voor de volgende ronde. Is het een drempel voor jullie waar je overheen moet? Maar het, het, ik moet zeggen, wat ik al zeg was er niet veel mee bezig, maar ze nou zegt, ja, het is even een drempel. Ik denk dat ze een keer wint, of één keer wint, dat je, daar wel, uh, dat je daar weer meer vertrouwen in krijgt. Dus, uh, maar goed, uh, ik denk dat wij als ploeg uh, heel veel vertrouwen hebben in, in hetgeen wat wij in de competitie doen. En ook Europees, en ja, dat de overwinning uit, die komt wel een keer. Het leek er erg op bij Austria waar je met 2-0 voorkomt en dan zitten er 10 van die ranen minuten tussen dat het weer gelijk wordt. Hoe kan dat? Ja, klopt. Uh, vooral de eerste helft liep natuurlijk goed. En dan de tweede helft, dan geef je het zo in, uh, in een paar minuten geef je, geef je een voorsprong weg. Uh, ook die wedstrijd had je aan het einde van de wedstrijd had je nog kunnen beslissen. Alleen dat gebeurde niet. Alleen nou, uh, tegen Malmö uh, kunnen, kunnen we laten zien dat we ook uh, uitwedstrijden kunnen winnen. Je bent hier gekomen afgelopen zomer. Je viel in na een eerste Europese wedstrijd. kwam je in tegen 1-1-C, halverwege. Ja, en daarna. Uh, zie, ja, heet dat een flow? Ja goed, uh, ik was natuurlijk meest scherp uh, omdat, uh, omdat ik weer zin had om, om lekker te spelen. Ereveen zat ik een beetje op een doodspoor. Uh, uh, een moeilijke periode. En hier wilde ik gewoon uh, weer laten zien uh, wat, ik kon, uh, wat ik kan en uh, wat ik uh, ook kon als voetballer. En uh, Ja, eens waar ik nu mee bezig ben is uh, elke wedstrijd top presteren en goed spelen. En uh, ik heb daar de mogelijkheid ook voor om bij AZ uh, dat voor elkaar te krijgen. En uh, het, het gaat prima zo. Had je dit verwacht dat is zo... Uh, netjes makkelijk zou gaan? Nou goed, ik uh, moest natuurlijk de eerste wedstrijd er wel flink aan de bak om te laten zien gelijk weer aan de jongens en ook uh, aan het publiek van uh, ja, hoe, hoe je ervoor stond hè, en wie je bent. En uh, ik denk dat dat nu wel uh, gebeurd is. En uh, als je kijkt waar we nu staan en, en persoonlijk, dan uh, heb, heb ik zeker niet te klagen. Ja, je bent er ingekomen en er niet meer weg geweest. En... Ook weer oranje gehaald. Het is eigenlijk in een, in, in, in een record tijd zo heel goed gegaan. Ja goed, ik ben, ja, ik ben nooit zo iemand die, die veel terugbrengt. Maar als ik kijk nu naar de afgelopen, mijn afgelopen, afgelopen seizoen. Nu de wedstrijd die geweest zijn. Dan heb ik wel een flinke stap gemaakt. Uh, ja, ik ben uh, aan een mooi seizoen bezig. En dan was beloond met een, met een uh, selectieplaats bij, uh, bij Nederlands elftal. En, uh, voor mij is het alleen zaak om, uh, om door te gaan en door te drukken. En uh, ja, het maximale uit mezelf te halen. Dat zei Roy Berends. Morgen zien we hem in actie met AZ tegen Malmö. En Erik Falkenburg mag zich morgen in Zweden ook bewijzen. Hij staat tegen Malmö in de basis als vervanger van de geschorste Pontus Wernblom. Van AZ dan weer terug naar FC Groningen, dat vandaag bekend maakte dat het contract met Pieter Huistra met één seizoen is verlengd. Het loopt nu tot de zomer van 2013. Algemeen directeur van Groningen, Hans Nijland, goedenavond. Goedenavond. Uh, waarom nu? Je zou kunnen zeggen, doe het na een wedstrijd waarin je, ik noem al wat, met 6-0 wint van Feyenoord. Maar jullie doen het na een wedstrijd waarin je met 6-1 verliest van PSV. Ja, maar dat heeft niks te maken met uh, 6-0 van Feyenoord winnen of 6-1 uh, te verliezen van, uh, van PSV. Dat zou wel weer getuigen van erg opportunistisch gedrag. Wij zijn uiteraard al een tijdje met Pieter in gesprek. En het eerste gesprek werd eigenlijk al duidelijk de intentie van zowel Pieter als FC Groningen dat we graag willen verlengen. Wij hebben echt het gevoel dat we met elkaar met iets moois bezig zijn. Dat klinkt wat gek na zes 6 in Nederland, dat begrijp ik. Ja. Maar ja, het is heel simpel. We zijn er vlak voor het weekend we we uitgekomen. En uh, nou ja, als je eruit bent en het is allemaal klaar en het staat netjes op papier... Ja, dan, dan is het toch heel simpel, dan moet je dat dan naar buiten brengen. Ja, maar misschien dat je dan denkt van nou laten we een moment kiezen dat dat heel erg uh, logisch klinkt... of goed uitkomt, of maken jullie dat eigenlijk helemaal niets uit? Nee, dat maakt ons helemaal niks, uh, niks uit. Uh, hier in Groningen uh, weet men al wat langer dat wij hartstikke tevreden zijn over onze hele technische staf. Niet alleen Pieter, maar ook Erwin van der Looy. Uh, uh, uh, Ruud Hespen en uh, Dick Lekien. En uh, ja, nogmaals, we hebben. Uh, donderdagavond of vrijdagmorgen. Uh, uh, waren we er met elkaar uit. En we hebben. Uh, weekend de zaken op papier gezet. Nou ja, en dan. Uh, en dan. Uh, en dan breng je dat naar, naar buiten. waarom zal je daarmee. Mee, uh, mee, uh, rondbopen? Ja, ik wat zit heeft uh, recht op. om te weten hoe het ervoor staat. Ja, ik zit natuurlijk ook maar een beetje te prikken en te pesten. want een zo'n uitslag. zegt natuurlijk niet zo heel veel. Um, wat ik me wel afvraag is. Hoe tevreden zijn jullie precies? Vorig jaar werd er heel duidelijk een opgaande uh, lijn ingezet. Groningen deed toen een hele tijd mee in de top 4 van de eredivisie. Werd kampioenskandidaat genoemd zelfs. Uiteindelijk uh, zakte dat wat af. Leverde geen Europees voetbal op. En nu zijn jullie achtste. Ja, net slechts drie punten achter op de nummer 4. Ja. Zo kun je er ook ja. naar kijken. Kijk, ik kan daar een paar dingen, een paar dingen op zeggen. We hebben zaterdag met 6-1 verloren voor PSV. Nou, dat is beschamend. En laat ik dat heel duidelijk zijn. Je bent teleurgesteld, je bent boos. We hebben met elkaar, niet alleen de spelers, staan, maar ook de directie. Met elkaar hebben we daar een ongelooflijk slechte prestatie neer, neergezet. Dan moet je je niet verschamen. Aan de andere kant, ja, het is toch echt dezelfde ploeg. Misschien op één of twee posities anders. Die een paar weken geleden met 6-0 van Feyenoord won. Die een paar weken geleden met 1-0 van, uh, van Ajax won. Die een paar weken geleden met 1-1 tegen uh, Twente gelijk speelde. Kijk, we hebben een hele jonge ploeg. He, en bewijst uh, het ook, want vijf van onze spelers zaten bij de voorlopige selectie van, uh, van jonge rijen. Ja, en kenmerk uh, ook van de jonge ploeg is, of kan zijn, dat, uh, dat het wisselvallig is. En ja, ja, dat is bij ons aan de orde. Dat is, uh, dat is, uh, dat is hartstikke duidelijk. Het volgende wat ik daar nog op zeggen wil, ga er maar eens aan staan. He, aan het begin van het seizoen hebben wij afscheid moeten nemen van uh, belangrijke spelers als Andreas Krankwist, Stemman en ook, uh, en ook Tim Metasch. Ja. Ja, het is dan toch hartstikke logisch dat je eventueel tijd eh, nodig bent. En eh, nou ja, we staan op dit moment op een, eh, nogmaals op een achterplaats. Dat geef je zelf al aan met maar eh, drie punten achterstand op, eh, op de nummer vier. Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat als je zo meedraait in de top... en dat was niet een paar weken, dat was heel lang... Eh, dat dat smaakt naar meer en dat je andere doelstellingen voor ogen krijgt. Maar is dat dus eigenlijk gewoon niet zo? En is Groningen tevreden met een plek in het linkerrijtje? Nee, daar zijn we helemaal niet tevreden mee. Omdat wij, heel, ondanks het vertrek van drie belangrijke spelers... He, wij heel duidelijk als doelstelling afgesproken dat wij dit jaar Europees voetbal willen halen. En, uh, uh, en, en, en daar gaan we nog steeds voor. En uh, nou ja, we, zijn ook, uh, we zijn absoluut een van, uh, met, met heel veel andere clubs trouwens, zijn we een van de, van, de, van de kanshebbers. En wij geloven er heilig in dat we dat uh, met, elkaar, uh, met elkaar kunnen, uh, kunnen behalen. Ja, en waarom past Pieter Huistra daar zo goed bij? Nou, Pieter past uh, geweldig bij onze club. Het is een, uh, een jonge, zeer ambitieuze trainer die. Uh, jonge spelers ook beter maakt. Nogmaals, ik heb het net al gezegd, vijf spelers bij de voorlopige selectie van, van, van Jong Rijen. Met een zeer talentvolle volle ploeg. Ah. Pieter samen met zijn staf is doorlopend bezig om het uh, uh, uh, maximale uit, uh, uit deze jonge spelers te halen. Maar is meer dan een trainer. Is ook geïnteresseerd in, uh, in ook andere zaken die belangrijk zijn binnen, uh, binnen, uh, binnen de vereniging. Of binnen de club moet ik eigenlijk zeggen. He, of het nou uh, de commerciële activiteiten zijn. of, of de maatschappelijke activiteiten van, van de club. Pieter is overal uh, bij betrokken. wil graag alles, uh, alles weten. Ja, en uh, nou ja, daarom denken wij dat, uh, dat, uh, dat Pieter. Uh, net als in het verleden van Jans, meer dan uitstekend bij deze club past. Dan nou blijft hij tot de zomer van 2013. Dat is een jaar extra. Heeft u hem ook een vernieuwd doel meegegeven? Nee, nee, nee. Ik uh, vind het heel lastig om uh, heel ver. Uh, Vooruit te kijken in het voetbalwereldje. Doelstelling 1 is dit jaar het behalen van Europees voetbal. En nogmaals het doorontwikkelen van jonge spelers. Maar hoe dat er in het seizoen 2012, 2013 uit zal zien ten aanzien van doelstelling, daar heeft ook heel veel mee te maken. Hoe we dit seizoen eindigen. Ja, nou over dit seizoen dan maar even. Doelstelling Europees voetbal. Gaat die gehaald worden met of zonder Tadic? Uh, die gaat gehaald worden met. Uh, normaal, normaal, laat ik het zo zeggen, normaal gesproken gaat dat behaald worden. Ik uh, begrijp de achterliggende gedachte van je vraag, maar normaal gesproken gaat het uh, behaald worden met Taris. Je kunt dat natuurlijk nooit. Uh, ik heb vanmorgen in de grote ochtendkant gelezen dat ik beweerd zou hebben dat uh, Taris deze winter absoluut niet weggaat. Nou, zo heb ik het absoluut niet gezegd. Dat zou dus wij, wel kunnen. Wij, nou, laat ik het zo zeggen, wij doen er alles aan om Taris te behouden. Er is ons veel aan gelegen. He, want als je Europees voetbal wilt halen, ja, dan is het weer klaar. Dan hebben wij iets bij, uh, bij, uh, bij nodig. Anders wordt het vrijwel onmogelijk, durven we, durven we wel te stellen. Ja. Maar uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, een, een transfer van Tariets uh, in de winter niet direct voor de hand ligt. Maar met zekerheid weet je dat natuurlijk nooit. Ja, en het vervelende van werken bij FC Groningen is dan wel dat als je hem dan zou behouden in de winter... en het gaat goed en jullie behalen Europees voetbal, ben je hem daarna alsnog kwijt. Ja. Maar ik, ik draai het onder, dat is helemaal niet vervelend. Ik zou het pas vervelend vinden op het moment dat er geen belangstelling uh, is voor spelers van FC Groningen. Want dat betekent simpelweg dat je niet goed voetbalt of geen getalenteerde spelers hebt. En uh, ja, wij beschouwen dat als een hele eer. Hè, dat er toelopende uh, uh, belangstelling is voor, uh, voor spelers van FC Groningen. Met name dan door, uh, door, uh, door grote clubs. Ja, het is duidelijk. Algemeen directeur van Groningen, Hans Nijland, uh, dank u wel. Graag gedaan. En we gaan van de Eredivisie even naar de Eerste Divisie. De vorige week door Mist gestaakte wedstrijd Sparta tegen Emmen in de Eerste Divisie is vanavond uitgespeeld. Het duel op het kasteel eindigde in 1-1. Ranomi Jojo is de belangrijkste zemtroef... om komende zomer bij de Olympische Spelen een medaille te winnen. Kromowijjojo dit weekend is actief op de Open NK... is uitgegroeid tot het boegbeeld van het Nederlands zwemmen. Een BN'er is ze zelfs geworden, met alle aandacht die daarbij hoort. Van sponsors, televisieprogramma's, pers en fans natuurlijk ook nog. Maar hoe gaat Kromowijjojo tijdens het Olympische seizoen om met al die randzaken? Een bijdrage van Edwin Cornelissen.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 En inmiddels ook een bekende Nederlander, hè? altijd in de picture. Onze gast van de avond. Zij was drie. Ze kreeg haar eerste badpak. Ze sprong in het water, terwijl ze helemaal niet kon cool zwemmen. Ze werd eruit uitgehaald. En dat waren haar eerste woorden. Nog een keer. Nog een keer. Hier is Olympisch en wereldkampioen op de vierke honderd vrije slag. Even wachten, mensen. Het is een moeilijke naam. Ranomi Kromovi Jojo. Ranomi.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 En bijvoorbeeld uh, wel ziek wordt of dat de keelpijn wel doorzet of zo. Nee, we hebben geen afspraak met Pieter van der Hogeband. Maar met Ranomi Chromo Vigiojo. Dat komt omdat Esme heeft ons een mailtje gestuurd dat ze een uh, moeite heeft met de keerpunt. Ik heb gezien dat je al heel goed kunt zwemmen en dat het eigenlijk al heel goed gaat. Alleen net even de puntjes op de i zetten.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 Is moeilijk, maar dat, ja, dan moet je leren om dat ook te kunnen. Ik vind zwemmen niet alleen heel of niet alleen zwemmen heel leuk, maar ook uh, ja, allemaal, allerlei dingen. Daarnaast vind ik heel leuk. En uh, ja, dan moet je echt goede balans in kunnen vinden om uh, te kijken wanneer je het wel en niet doet. Je moet eigenlijk noodgedwongen wat harder worden om ook nee te kunnen zeggen. Nou ja, ja dat, dat is wel zo. Een topsport moet echt wel um, ja, egocentrisch zijn. En, en... Ja, tikkeltje arrogant is dat misschien. Ik weet dat ik wel ook mensen... Nou, teleurstel is misschien een beetje een groot woord. Maar gelukkig weten de meeste mensen wel, in ieder geval vrienden en familie... dat ik dat doe om mijn droom na te jagen. Dus dan is het allemaal goed. Ranomi kromo Jojo wordt wereldkampioen op de 100 meter vrije slag. Met name Ranomi kromo Jojo steelt de show in Dubai. Zelfbewust is ze en ook vol zelfkennis. Ranomi, Chromo Jojo. twee nominaties heeft ze op zak... voor het sportgala over een kleine twee weken. Individueel, dus als sportvrouw van het jaar is dat. En ook met de estafette ploeg als sportploeg van 2011. De Nederlandse tafeltennisvrouwen zijn niet genomineerd... en het is die Nederlandse tafeltennisvrouwen ook niet gelukt... om de European Nations League te winnen. In de finale van Duitsland kon de 3-0 thuisnederlaag... vanavond in de return niet worden weggepoetst. Linda Kremers en Lee Jeh brachten Nederland nog op 2-0. Het leek dus nog heel spannend te worden... maar daarna ging brit ierland onderuit tegen Sabine Winter. Oranje won vanavond uiteindelijk wel met 3-1... maar die ene verliespartij van brit ierland bracht de titel dus bij de Duitse vrouwen. Supertramp was dat met It's Raining Again. Als de Nederlandse handbalsters nog naar de Olympische Spelen willen... dan moeten ze presteren tijdens het komende wereldkampioenschap. Zaterdag begint dat in Brazilië. Als Oranje wereldkampioen wordt, dan ligt het Olympisch ticket klaar. Maar echt realistisch is dat niet. De handbalvrouwen hopen op een plaats in het Olympisch kwalificatietoernooi. En die moeten ze veroveren op dit WK in Brazilië. Het eerste poolduel tegen Spanje is voor het team van bondscoach Henk Groener... meteen al een sleutelduel. Ja, maar goed, ik ga ervan uit dat, dat, um, dat wij met Rusland, of met Rusland, met Spanje en met Zuid-Korea doorgaan uit deze pool. En dus het zal om de onderlinge wedstrijden gaan. Ik verwacht niet dat Australië of Kazachstan uh, veel zullen bereiken in deze pool. Dus, dus ik denk dat we met die vier landen doorgaan en dan gaat het toch om de onderlinge wedstrijden. En voor ons gaat het er in eerste instantie om, om direct goed in het toernooi te starten. De wedstrijd tegen Spanje is dus van belang. Direct ook voor de plek die je in de pool gaat krijgen... Um, het zal nou te voeren om de hele Olympische kwalificatie uh, door te spreken... want dat is een best een gecompliceerd systeem. Maar zelfs daarin kan het belangrijk zijn dat je de punten die je in de eigen pool haalt... die kunnen aan het eind nog meegaan tellen. Wat is het grote doel? Iedere wedstrijd winnen. Wereldkampioen worden? Uit, dus denk ik denk dat het voor iedereen het, uh, het uitgangspunt is om naar een wereldkampioenschap te gaan... is dat je daar ook wereldkampioen wil worden. Ik denk dat iedere speelster die er naartoe gaat zal ervan dromen... Uiteindelijk wordt het aan het eind maar één. Uh, en sommige landen zullen de boekmakers zeggen hebben daar meer kans op dan, dan anderen. En waar wij waarschijnlijk ook bij horen, we zullen niet tot de absolute favorieten gehandeld worden. Maar we zijn wel een land wat, uh, wat eraan komt, wat een ontwikkeling is. Met veel jonge spelers, met veel talent, veel ambitie. We gaan, uh, we gaan de strijd aan en we zullen zien waar het schip strandt. 8e op het EK in Noorwegen. Deze groep is natuurlijk weer een jaartje ouder geworden. Veel speelsters uh, hebben een belangrijke rol bij hun club. Mag je op basis daarvan ook verwachten... dat je misschien nog wel hogere ogen gaat gooien dan die 8e plek... ook omdat een WK op papier wat zwakker is dan een EK? Nou ja, dat zijn allemaal verwachtingen en, en rekenarijen. Als je gaat zien dat we, dat we heel goed ons best kunnen doen... stel je voor je wint vijf wedstrijden in de pool. zegt iedereen fantastisch. Vervolgens verlies je de wedstrijd die gaat ontplaatsen bij de eerste acht. Dan kun je al maximaal negende worden, terwijl je vijf wedstrijden wint. He, dus dat, dat de modus van dit toernooi is een hele andere dan bij het EK... waar je van de ene pool naar de hoofdpool gaat... waar je wedstrijden meeneemt uit je eigen pool. Um... Dat heb je nu niet. Dus je kunt nu heel goed spelen. Eén wedstrijd er niet zijn of, of de tegenstander treffen die op dat moment beter is. En je ligt eruit. Dus dat is een heel ander uh, systeem. Ik denk dat we gewoon moeten kijken naar het, uh, het spel wat wij laten zien. Of we in staat zijn om het spel wat we nu laten zien... Uh, ook inderdaad beter is dan het spel dat we vorig jaar lieten zien op het EK. Ja, dat spel is toch gebaseerd vooral op, op snelheid, op, op techniek, op veel beweging. Het mooie handbal komt dus van Nederland op het WK. Nou, wij zijn denk ik wel een, een land wat heel aantrekkelijk handbal speelt. Er zit heel veel dynamiek in, veel initiatief, creativiteit, veel snelheid. Uh, dat is leuk om naar te kijken. Dat hoor je ook van, uh, van mensen die voor ons voor het eerst zien spelen. Um, maar goed, het gaat ook uiteindelijk om resultaten. Uh, tot nu toe hebben we laten zien dat het met elkaar samen gaat. Dus we blijven op onze lijn trouw. We hebben een, een, een spelvisie ontwikkeld in Nederland... en die gaat over snelheid, over dynamiek. Uh, ook over creativiteit. Ik denk dat we daar uh, de juiste groep voor bij elkaar hebben... Misschien nog niet zo ervaren als een aantal andere teams... maar zeker met een, met een grote ambitie en veel talent. Leeft het WK in Brazilië? Uh, het zal ongetwijfeld in, in Sao Paulo een, een gekkenhuis worden... In de, in de hallen waar Brazilië speelt. De vraag is altijd of dat ook het geval is in de hal waar wij spelen. Als dat een hele grote hal is waar, waar 7000, 8000 mensen in kunnen... weet ik niet of er zoveel Brazilianen aanwezig zullen zijn. En je merkt al ook vanuit Nederland dat de afstand en de kosten voor supporters toch wel een, een factor zijn die meetellen... bij een overweging of ze daar gaan kijken of niet. Onduidelijk was vorige maand of Maura Visser wel of niet dat EK zou halen. Knieblessure, ze herstelt goed de laatste weken. Je neemt haar ook mee, dus ze kan ook spelen? Ja, nou, ze heeft uh, bewust gekozen voor een, voor een weg om het WK te kunnen spelen. Dus niet direct laten opereren, want dat had betekend... dat ze het WK zeker niet had kunnen spelen... Zij heeft uh, een risico genomen in die zin dat, dat de blessure zou kunnen verergeren. Maar goed, dat is door de medische afdeling toch wel behoorlijk dichtgetimmerd... dat dat er goed uitzag, dus dat dat kon. Ze zal zich op enig moment eraan moeten laten behandelen... maar dat was nu niet dwingend noodzakelijk. Ze heeft rust gehad, ze heeft daarna heel bewust en heel zorgvuldig... Uh, het been en die knieën weer opgetraind. En, en heeft ook bij de club al wedstrijden gespeeld. Europa Cup en competitie, dat ging allemaal goed. Ze voelt zich goed, heeft er ongelooflijk veel zin in. Dus ik denk dat het uh, heel fijn is dat ze erbij is. Ja, de ploeg is ook duidelijk een stuk volwassener geworden. Ja, je merkt in de breedte sterker. Hè? Al die jonge meiden zijn toch weer een, een, een jaar ouder... in vergelijking met het EK van vorig jaar. Uh, de jeugd die erbij komt ook. En Loïs en, en, en uh, Estefana Polman haken aan. Jesse Kramer heeft het vorige maand uh, erg goed gedaan dan zie je dat het in de breedte stijker wordt. Dus dat als een of andere van de speelsters een, een ja, wat slechtere dag heeft... dat je het makkelijker op kunt vangen als team... waardoor de teamprestatie toch hoger blijft. Je hebt wel eens gezegd... het is een groep die zichzelf een enorme druk oplegt... maar ze kunnen geweldig goed handballen. Hoe ga je daar als coach mee om op zo'n WK... waar die druk natuurlijk toch voelbaar is en aanwezig is? Ja, maar die is er um, bij iedere wedstrijd die werkelijk ergens om gaat, is die druk aanwezig. Die was er ook voor de wedstrijd tegen Turkije. Maar nu kun je misschien wel de Olympische Spelen halen, dat, dat kwalificatietoernooi in elk geval. Ja, maar daar zijn we helemaal niet mee bezig. Wij zijn bezig met ons spel, wij zijn bezig met het spel uh, wat wij spelen steeds beter te maken, steeds effectiever te maken, uh, naar een hoger niveau te tillen. Um, en in de overtuiging dat op het moment dat we dat doen... de resultaten en een eventuele kwalificatie ook komen. Maar dat zit toch bij speelsters in het achterhoofd? Die hebben toch als grote droom om eens een keer zoiets te halen? Ja, dat is een grote droom en die zit in het achterhoofd. En die parkeer je dan op het moment dat je aan zo'n toernooi begint. En dan weet iedere speelster... dat zul je merken op het moment dat je ook hen gaat vragen... Uh, dat het gaat om de eerste wedstrijd tegen Spanje. Als je, je kunt dromen over het Olympische Spelen. De enige manier om het te halen is goed beginnen tegen Spanje. Dat goed voortzetten tegen Australië. Dan komt Kazachstan, dan Rusland, dan Korea, enzovoort, enzovoort. Dus stapje voor stapje, uh, dat weten de spelers, de uh, verdraait goed. Uh, zo leven ze er ook naartoe. Dat hebben we ook het vorige EK gedaan, echt van wedstrijd naar wedstrijd leven... Uh, en ik denk dat dat ook de juiste weg is om dat te doen. Op het moment dat je nu al gaat nadenken uh, voor de wedstrijd tegen Spanje... van o oh jee, uh, wat zou er gebeuren als we toch ons toch zouden plaatsen voor de Olympische Spelen... Dat is nog veel te ver weg. Het gaat om, om de eerstkomende wedstrijd en dat is die tegen Spanje. Dat zei de bondscoach van de Nederlandse handbalvrouwen, Henk Groener, tegen Richard van der Maden. We gaan terug naar voetbal. Barcelona stond tot vanavond zes punten achter op Real Madrid. Afgelopen weekend verloor Barça van Getafe. Dat was de eerste nederlaag van het seizoen en dus een flinke tegenvaller. Vanavond kon er revanche worden genomen in het duel tegen Rayo Vallecano. Edwin Winkels, goeienavond. Goedenavond. Is dat gelukt voor Barcelona? Ja vrij eenvoudig. Uh, Rivage op zichzelf maar in eigen huis doet Barcelona toch altijd heel erg goed. Ze uh, hebben net afgelopen met 4-0 gewonnen van, uh, van de Rayo Waycano. Ja. Uh, al in de eerste helft uh, stond het, uh, stond het 3-0. Twee doelpunten van Alexis te nieuwkomen. Daarna Via. In de tweede helft, na enkele wedstrijden zonder scoren, was ineens Messi er ook weer een prachtig doel met een mooie actie. En uh, zagen we zagen weer af en toe het, het, het Barcelona wat we, wat we gewend waren. Ja, vanavond dus niks aan de hand. Maar die nederlaag van afgelopen weekend zinkt nog na. En natuurlijk ook die achterstand op Real Madrid. Dat was vorig seizoen uh, totaal omgekeerd. Uh, Guardiola die legde het uit als je kunt niet alles winnen. Wordt dat geaccepteerd? Ja, althans, Barcelona, ze hebben het zeker bij de eigen aanhang. De laatste jaren hebben we zo ongelooflijk veel krediet opgebouwd. Ze hebben twaalf titels gewonnen van de vijftien die er in het spel waren. Dus echt bijna alles gewonnen. Uh, uh, en met mooi voetbal. Als ze, als ze verliezen, dan zoals het voetbal is vaak niet, niet heel erg slecht. Dus waar wij vroegen, wat zou kunnen gebeuren als ze thuis dan in het feitconcert werden onthaald of als de doelpunt uitbleven. Want ze moesten vandaag toch een half uur op het eerste doelpunt wachten. Uh, dan wordt het publiek ongeduldig. Maar hij heeft het krediet wel dat hij dat soort dingen kan zeggen. En er is ook iets van vertrouwen in Barcelona. Van nou ja, het kan nog altijd wel goed komen. Zes punten is veel. Maar alles is afhankelijk van. en weet ook iedereen uh, van de wedstrijd over anderhalve week bij, uh, bij Real Madrid. Uh, als je daar verliest, dan zou het negen punten verschil zijn. En dan zou het heel moeilijk worden. Maar iedereen die heeft zoveel vertrouwen. Dat zeggen ze de laatste jaren steeds gewonnen in Madrid. Dus dat dit Barcelona toch nog tot alles toe in staat is. En bespeur je dat vertrouwen overal? Of is het toch ook wel ergens wat van nervositeit? Oh, nee, dat, dat is traditioneel van de Barça supporters. Dat, dat die nervositeit er altijd wel is. Zeker omdat ze het niet gewend zijn, natuurlijk. Dat ze, de laatste jaren stonden ze vooral voor op Madrid. Dan moesten Madrid hier een een race maken. Uh, maar er zijn ook nog weer voorbeelden naar boven gehaald van ja, vroeger het, het, het, het dreamteam van, uh, van Johan Kruijf, uh, een naam die hier toch ook hier nog vaak klinkt, uh, die gisteren trouwens naar na, na de Barcelona werd gevraagd. Kruijf zelf zei ook van, uh, joh, wat is zes punten nou, het seizoen dat is nog zo ongelooflijk lang en, en vroeger hebben we wel grotere achterstanden op, uh, op Real Madrid goed gemaakt. Ja, alleen het verschil met vorige seizoen is natuurlijk groter. Dat is niet alleen die zes punten, maar toen waren de rollen zo omgedraaid. Je hebt ja, de naam... en Real Madrid is veel beter dit, dit ja. seizoen natuurlijk. Dat ziet ja. ook iedereen. Ja. Je hebt de naam genoemd, dus ik stel dan toch nog maar even de vraag. Want jij zit daar vrij letterlijk en figuurlijk bovenop Johan Kruijf. Heb jij al iets vernomen sinds gisteren? Nee, het is het enige wat ik hoorde, dat hij dat, dat dat gisteren... Redelijk vroeg in bed lag, in ieder geval voordat de, de ledenraad was afgelopen, uh, uh, uh, ging Cruijff al slapen. Hij heeft er niet op Het Maakt hem, nee. hem niet zo druk. En vanochtend is hij heel vroeg vertrokken met zijn schoonzoon tot Bien. Dat is uh, een grote man binnen de Kruif Foundation. Uh, en, en ze zijn samen echt de hele dag op pad geweest. Uh, het land hier in Catalonië voor die, voor die stichting van Cruijff. En we weten dat hij geen mobiele telefoon heeft. En, en zijn schoonzoon heeft een hele ouder. Ja. En uh, ja, ze hebben gewoon besloten van dat, dat ze vandaag uh, verder niks uh, er, daarover zouden zeggen. En, uh, dus uh, ook ik hier in Barcelona heb helemaal 0,0 van Joan Cruijff gehoord vandaag. Oké, okay. Edwin Winkels, dankjewel. En mocht je iets vernemen, dan horen we graag van je. Uh, terug naar het gewone voetbal dan maar. In Italië was ook een mooie wedstrijd. Napoli tegen Juventus. Emils Schelvis, goedenavond. Goedenavond. Dat was met potje wel. 3-3. Ja, dat was geen gewone wedstrijd. Hoe verliep het? Dat was, was een, echt een, een spektakel. echt uh, ja, Misschien wel een van de beste wedstrijden. leukste wedstrijden zeker. Die ik uh, de laatste maanden, jaren misschien wel heb kunnen aanschouwen. Er zat echt alles in. En dat was notabene nog zonder uh, tot Cavani bij, uh, bij Napoli. Maar die werd uh, vakkundig vervangen door Goran Pandev. Die uh, zijn eerste twee goals maakte. Ja, er gebeurde zo ontzettend veel. De eerste helft was Napoli de bovenlerende partij. Kwam 2-0 voor... Er was ook nog een penalty die, uh, die werd gemist. In tweede instantie overgenomen moest worden. En toen uh, over werd geknald door Hansiek. Maar uh, Jolve is echt uh, een ander Juventus dat we de laatste jaren hebben gezien. Die, uh, kunnen ja. ook knokken, kunnen mooi voetballen. Uh, zit met Pirlo en Fusci niet heel veel mooi voetballen in. Maar ook, uh, ook heel veel uh, weerbarstigheid. Het uh, is echt een team waar we uh, ook internationaal denk ik, op termijn weer rekening mee houden moet ja, worden. Mag je al zeggen dat ze er bovenop zijn? En met er bedoel ik dan het omkoopschandaal van vijf, zes jaar geleden. Ja, um, daarna wat mindere jaren. En nu dus weer koploper. En de enige ongeslagen koploper van Europa. Ja, dankzij Barcelona het afgelopen week. Ja, ja. Maar, uh, nou, ze zijn uh, geen koploper. Nee. Maar dat terzijde. Nee. nee, maar goed. Dat is wel een ploeg die ik ja. uiteindelijk wel weer bovenaan verwacht. Maar ja. goed, dit geld terzijde. Uh, ja, Juventus is. Uh, er is een nieuwe lente ingeluid. Uh, prachtig nieuw stadion. Er is een nieuwe sfeer. Uh, heel veel geld. Uh, de heren Agnelli, de familie Dynastie. Die, uh, hij is weer volop uh, centjes tevoorschijn getoverd. Uh, met, uh, met, de, met de delen van Fiat die het blijkbaar wel heel erg goed doen. En um, ja, dat, dat elftal is geweldig versterkt. En dat is natuurlijk een beetje pech voor El Elia. Ja. Die uh, zo ongeveer vijf concurrenten op zijn plekken heeft. Maar ja, daar zijn ze heel goed vertegenwoordigd. Ze zijn wat minder vertegenwoordigd, vind ik, op het middenveld. Uh, in de regio Pirlo en, uh, en Marquisio. Die vanavond ontbrak wegens uh, een schorsing. Want daar zijn ze nog wel. Ja, als, als daar iets mee is, dan hebben ze wel een probleem. Maar voor de rest ja, staan er een paar beukers achterin volgens Italiaans recept. Er is uh, zoals gezegd voorin uh, de nodige concurrentie en de nodige uh, varianten te bedenken. En uh, ze scoren en ze blijven uh, ongeslagen. Het is buitengewoon aardig om te zien. Uh, ook bij, bij Napoli twee keer, dus in 2003 3-1 achter, tot nog 3-3. En nog kans om te winnen. Ja, dat is wel een prestatie van forma. Er is niet veel clubs gegeven. Ik wil nog even naar Napoli tot slot, Emiel. Want uh, ja. een raar verhaal over een aantal vedettes: Hamzik, Lavezzi en Cavani. Die hebben ook andere dingen aan hun hoofd. Ja, het, is een, uh, het blijft een bijzondere metropool. Bulken van voetbalemotie. Maar ook uh, van andere zaken, zoals... Uh, ja, vorig jaar werd het huis van Cavani leeggehaald. Uh, twee weken geleden werd de vrouw van uh, Hansiek een pistool tegen het hoofd gezet als ze de auto even wilde inleveren. En deze week uh, ook iemand met een pistool die aan de vrouw van, uh, van uh, Lavecci uh, vroeg van uh, wil je alsjeblieft even je horloge inleveren? Gelukkig uh, geen slachtoffers gevallen. Maar goed, mevrouw uh, Lavecci heeft meteen geroepen uh, Citta di Merda over Napels. Dat werd niet in dank aanvaard en ze heeft inmiddels haar excuses gemaakt, want ze wil niet alle Napolitanen overeenkomst scheren. en terecht. Maar het is toch wel een heel kwestie. <lacht> nou. Ja, op zijn minst vreemd. Waarvan acteur Emu ja. Schelvis, dankjewel. Tot slot nog drie uitslagen uit de kortfinales van de League Cup in Engeland. Cardiff City, Blackburn Rovers 2-0. Chelsea, Liverpool 0-2. Kuit begon bij Liverpool op de bank en viel in. En Arsenal, Manchester City werd 0-1 de winnende van Aguero. Graag tot morgen. Oranje en het EK Voetbal 2012.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 Dit is Radio 1.